Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De omgeving van het katshuis in Den Haag is afgezet vanwege een verdachte situatie. De politie kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand is bij de ambtswoning van premier Rutte. Sinds een uur of één vanmiddag zijn wegen bij het katshuis afgezet en moet het verkeer omrijden. Grote industriële bedrijven die veel stikstof uitstoten... voelen weinig voor uitkoop of verplaatsing. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze zien veel meer in beperking van uitstoot met nieuwe technieken. Het kabinet wil 500 tot 600 zogeheten piekbelasters uitkopen... liefst al binnen één jaar. Dat kunnen boerenbedrijven zijn, maar ook vervuilende fabrieken. De NOS sprak onder meer met Rockwool, Friesland Campina en Gemelot. Ze vinden verduurzaming belangrijk, maar dan wel door innovaties. Uitkoop of verhuizing naar een plek die minder belastend is voor de natuur, noemen ze niet realistisch. De politie heeft op de A12 in Den Haag meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt. Die hebben anderhalf uur lang de weg richting Utrecht geblokkeerd. De betogers hadden spandoeken bij zich met erop boodschappen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het was het de derde protest waarbij Extinction Rebellion de A12 blokkeerde. Bij de komende drie thuiswedstrijden van Rode JC zijn geen uitsupporters welkom. De gemeente, politie en justitie hebben het besluit genomen vanwege de ongeregeldheden waarbij aanhangers van de club uit Kerkrade betrokken waren. Zo werden vorige week agenten en een spelersbus van VVV bekogeld met stenen en flessen. De politie wil met de maatregel voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Rode JC zegt de maatregel te steunen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over het land. Later vanmiddag wordt het weer droog en in het westen is er dan wat zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht aan de kust wat buien. Morgen droog, af en toe zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A10. De buitering van de A10 Noord bij Amsterdam-Hemhaven staat 3 kilometer file.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 Het blijft lekker de muziek, hè? De muziek van uh, Go West, we close our eyes. Het is uh, even na drie uur. Het tweede deel weer van uh, Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag. 15,9 graden was het uh, juist bij het uh, Wim Gettenbach college. Uh, ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ja. En uh, nou ja, het is een beetje bewolkt, maar uh, ja, verder wel redelijk weer, toch? Uh, het is uh, heel goed weer, denk ja. ik. Ja, ja, ja, denk ik ook. Nou, twee uur. Wat gaan we daarin allemaal doen, Benno? Want voetbal. we zitten midden in uh, Zandvoort-Art ook, hè? Trouwens. Ja, we zitten midden in Zandvoort-Art en we zitten midden in voetbal. Want het is begonnen en er wordt, wordt het, uh, lekker gespeeld hier in Zandvoort. Um, verder hebben we, als het uh, goed is, uh, een, nog een interview gaan we naar luisteren. Wat vanochtend vroeg is uh, opgenomen. of uh, is, uh, het, is, uh, het is opgenomen, want anders konden we het nu niet uitzenden. Maar uh, het is al besproken. In ieder geval uh, collega Ben Zorneveld sprak met uh, Nelly Le van de Speelgoed 5 De Lachende Kikker. En die was te gast in de studio. Dus daar gaan we het over hebben. Ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen voor de Zandworters. Een van die mededelingen is dat zangstudio Jan-Peter Verstegen. die heeft een zangproeverijtje vandaag. En daar kan je terecht. Dat is allemaal in het teken van Zandwoord Art. En, um, en uh, Verstegen die geeft uh, zangles als uh, zangpedagoog, dat mogen duidelijk zijn. En vandaag uh, is hij dus tussen uh, twee uur en half zes kunnen belangstellen en een kennis laten maken met koorzang als hobby. Dus als je denkt, dat heb ik zelf dus ook, ik denk als ik gepensioneerd werd, ben, dan uh, ga ik misschien in een koor. Ja, het dat de, lijkt me heel leuk. Zandvoorts mannenkoor of zo bijvoorbeeld? Precies, de Bas. Ja. Ik ben de Bas. Ik ben de Bas? Ja, ik ben de Bas. En uh, waar moeten we dan uh, zijn, uh, vandaag? Ja, dan moeten we in de Vinkenstraat 42 zijn. En dan is steeds om het. Uh, even kijken. Het duurt ongeveer een half uurtje. De proeverij. Dus uh, van, als je denkt: van, nou, het lijkt me wel leuk om een koorzang. Hoe gaat het dan? Nou, ga bij Jan Peter van Stegen uh, langs in de Vinkenstraat 42. En dan legt hij dat allemaal uit. En dan een beetje ziek. Zingen waarschijnlijk. En, uh, en informatie krijg je over het zingen in een koorkoortje. en iets over relatie, zang, houding en adem. En even reuken. Ja, dat heeft wel reuken aan het zingen van kanons. Kanons, kanons. Nou ja, als wij uit het raam kijken, dan zien we bijna de locatie. Oh ja, is het? Nou? Uh, ja, Oké, okay, ja, ja, goed ja. Zo, geweldig. Nou, gezellig. Uh, nou, niet met z'n allen natuurlijk naar, uh, naar de Vinkenstraat, Maar kleine groepjes van ongeveer vier, vijf mensen. Dus als je denkt vanmiddag met het gezin. Laten we eens met het gezin gezellig gaan zingen. Nou, ga dan even bij Jan-Peter Verstegen langs. En uh, heb je nog een uh, gezellige drie kwartier. Zeker. Nou, wij gaan uh, zometeen voetballen. En we hebben het vandaag over de wedstrijd SV Zandvoort tegen Weesp. Daarvoor voor ons aanwezig is Jan van der Leden. Maar eerst gaan we Bon Jovi voor je draaien. Denk je, Benno, zouden nou. ze dit ook bij de zangles van Jan-Peter tegenkrijgen? krijgen, denk je? Of nou, niet? na een paar wel, ja. Na een paar liste, dan ben je er klaar voor, ja. ja. ja, ja, ja. Wat kan die man zingen, hè? Bon Zo. Jovi. Heerlijk zijn grote hit-horiërs juist. Dat was Living on a Prayer. dadelijk gaan we naar Duintjesveld, Jan van der Leden, De wedstrijd van vandaag, SV Zandvoort tegen Wees. Maar eerst gaan we de single nog draaien van alweer een aantal jaren geleden. Hier is Clean Bandit met B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 I'd rather be Het uh, eerste uh, echte grote hit van uh, Lien Bandit. Het was een uh, hit van een paar jaar geleden en dat was the uh, uh, B uiteraard. In daarmee gaan we naar het uh, toe, want uh, er wordt vandaag weer uh, gevoetbald. Vorige week hebben we het even moeten missen. Goedemiddag Jan trouwens. Goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag. Ja, vorige week uh, we zou er een, uh, een vriendschappelijke wedstrijd zijn uh, tegen Sparta. Maar uh, die, uh, die ging uh, niet door omdat ze te weinig spelers hadden. Uh, ja, Sparta heb je afgebeld. Dus, uh, er waren heel wat feestelijkheden gepland bij ons, dus uh, dat was jammer. Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, ja, waarom was er eigenlijk uh, geen competitie, maar uh, vriendschappelijke wedstrijd? Uh, We spelen in een competitie met een oneven aantal teams. Dus elke week is er altijd wel een team vrij. Oké, okay, en uh, ja, vorige week uh, waren wij dat dan? Ja, ja, klopt. Nou, helemaal Volgende, goed. Ver, ver... Volgende week is er ook geen voetbal. Oh! Volgende week is er Inhaal in Weekend. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, vandaag, het zonnetje begint inmiddels uh, te schijnen. En uh, ja, vandaag tegen Weesp. De nummer 12, dat moet een makkies zijn, toch? Nou, het lijkt er wel op jou op dit moment. Want uh, wij zijn eigenlijk alleen maar het aanval. En het gaat hartstikke lekker, maar ja, de score is er uh, nog niet gekomen. We hebben bezig gezien op die twaalfde e plaats, inderdaad. Drie wedstrijden gespeeld, en drie verloren. Dus we hebben van AC verloren, van EVC en van Arsenal. En je kan ook wel zien dat het uh, een niet altijd te is. Dus wij moeten, wij moeten vandaag gewoon winnen. Ja, en uh, zijn we in uh, volle sterkte vandaag? Uh, geen, uh, geen afzeggers geen geen afzicht was wel gebaseerd en dat is water en Natuurkastier. Maar verder is er wel een heel compleet team hoor. Met, uh, met Jeffrey, weer, Rico die weer aan de bal. Uh, Salim die uh, net een mooie kans miste. De Raymond Lagerburg in de spits naar bergvoering. Jeffrey op het middenveld met Mo en Kas. En achterin met Milan en met Dani en Rico. Ja, weer een mooi team vandaag, Jan. Ja. Zeker. Nou, daar moet het uh, helemaal mee gaan lukken tegen Weesp uh, vandaag. Jij gaat uh, de wedstrijd uh, voor ons uh, volgen. Is er nog een beetje publiek uh, welkom of uh, staat er al uh, voldoende publiek uh, langs de lijn? Er is zeker nog publiek welkom, want zoveel is er nog niet. Nou, dus uh, kom even naar het het weer, wordt, het weer wordt heerlijk. Ja, daarom. Het is, is lekker. Het... En de kantine is open. De kantine is open. Nou, helemaal goed. Jan, dankjewel voor uh, dit moment. Als er uh, gescoord wordt, horen we het uiteraard uh, van je. Blijven, maar... En anders on spreken we straks zo, uh, even voor het uh, einde van de eerste helft weer. Ja, Oké, okay, uh, tot zo Jan. Ja. Jan van der Leden, daar uh, voor ons aanwezig. ST Zandvoort tegen Wees. Even na drie uur begonnen. En op het scorebord hier in Zandvoort staan nog steeds 0-0. in midnight pasture.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 Way back now De programmaleider heeft uh, laten weten... dat ik vandaag een beetje mijn eigen muziek mag draaien. Ben dat is wel lekker. Ja, dus, uh, oh, dat... Heel veel jaren tachtig uh, vandaag, uh, daarin door de uh, Curious The the Cats... en Down to Earth. Ja, het... nou, ja, ik heb even wat lekker. huishoudelijke mededeling. En dat zei ik in het begin van het uur al. Dat uh, Pluspunt, die uh, he, zoekt een vrijwilliger... Um, die mensen kan leren hun financiën te ordenen en op, of op orde te brengen. Een beetje storten op je rekening. En Te het? houden, ja, ja. Het is dus iemand die, uh, zijn, uh, nou ja, wat dat betreft, uh, verstand dus heeft van geldzaken. Um, ja, als je niet precies weet wat voor, uh, wie, ze, wie ze daarvoor willen hebben, dan moet je dat even natuurlijk opnemen met H.wanders. Uh, Het is in ieder geval op iedere woensdag van 9 tot 12. En je krijgt de mogelijkheid tot volgen van trainingen. Dat weer wel. Dat is aardig. Kijk. Uh, verder over uh, Pluspunt gesproken. We hebben het uh, de, vandaag natuurlijk veel over muziek. En um, ook in het kader van uh, Zandvoort Art. Um, dat er is uh, klassieke muziek, pianomuziek bij Pluspunt. En dat is even kijken. we Vrijdag 28 oktober van twee uur tot kwart over drie... In Pluspunt Zandvoort Noord. Daar wordt een Leon de Grote. Die gaat daar een pianoconcert geven. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het kost nauwelijks wat, ik geloof 2,5 euro, even uit mijn hoofd. En daar ben je natuurlijk terecht. En verder is er, als we het toch over concert piano hebben. Dan is er morgen natuurlijk, en dat was vanmorgen morgen ook in morgen Zandvoort. Bed en Flow. Concert. Piano-duo in de Protestantse kerk, kerkplein nummer 1. Toegang 5 euro, begint om 3 uur morgenmiddag. Kerk, als je nog een schietgebedje wilt doen, dan kan dat. Van, de kerk is overal, ja. kwart over twee. Dus dat is een schietgebedje van 3 kwartier. Nou, dan ben je wel gehoord hoor, door onze lieve heer. Um, dus uh, hoop pianomuziek in de komende weken en dagen in Zandvoort. Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Veel muziek en theater, daar zijn we dol op. Heel veel uh, evenementen ook. En ja. uh, ook voor uh, Zandvoort Arts. Zeker. meteen nog meer evenementen in de agenda? Jazeker. jazeker. jazeker. Dat, uh, nou, gaan we eerst nog even één plaat draaien. En daarna komt uh, de agenda. de evenementagenda, De evenementen voor de komende dagen. Het gebeurt allemaal op deze zaterdag.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 Het nog kan dat niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd. Het is weer zaterdag, het is weer weekend. En uh, weer uh, twee uh, vrijdag, althans, voor uh, een groot gedeelte van, uh, van de mensen. En uh, ja, er zijn altijd weer mensen die toch weer moeten werken in het weekend. Waaronder uh, wij en uiteraard onze eigen dichter en uh, schrijver uh, Marco. Want die moet nog even een boek afmaken van uh, zoveel. Uh, nou, wat voor woorden had hij nou uh, heeft het tegen mij gezegd? Nou, ongelooflijk veel woorden heeft hij al uh, geschreven voor het uh, boek. Wat, uh, nou ja, zo rond maart in... Uh, Oost, dat is de deadline? In, uh, had ik niet mogen zeggen waarschijnlijk. Oh ja, ja dat dus weet <laughs> nou ik niet. Nou ja, dat is wel een beetje de planning dat dan het eerste, eerste gedeelte van het boek af moet zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nou, spannend. Heel spannend. Uh, nou ja, uh, we hebben het erover. Zandvoort Art, dit weekend uh, gaan er vooral op uit. De zon breekt weer door in het dorp. Dus je kan overal terecht tot 5 uur vanmiddag. En als je denkt, van nou, ik geen zin in, want ik zit nu lekker te luisteren. Gelijk heb je. Zou ik morgen erop uitgaan. En dan heb je in ieder geval zes uur de tijd om alles af te lopen. We hebben op de website van, even kijken, onze eigen website... er staat een kaartje met alle punten erop waar je allemaal terecht kan. De meeste zitten gewoon in het centrum. Ik zie 21, 21 locaties waar je terecht gaat. Uh, ook allemaal benoemd met het adres erbij. Uh, en dat is natuurlijk leuk. En uh, het is uh, van... Uh, ja, schrijvers, dichters, kunstenaars... muzikanten en ondernemers. Iedereen doet eraan mee. En tijdens Antwoord Arts... combineren we het beste wat Zandvoorts te bieden heeft. En uh, horeca en cultuur... gaat uh, uitstekend samen. Nou, Dat hebben we van Marco Termes uh, vandaag uh, begrepen. En, um, dus niet alleen... Uh, Zandvoortse musea werken en ateliers werken eraan mee... maar ook diverse ondernemers, inwinkels, restaurants... leegstaande gebouwen, zoals de oude brandweerkazerne... Uh, wat zag ik nog meer, uh, Rode Kruisgebouw... Hè, doet dan, je kan ook in het uh, uh, casino, ja, maar die uh, heeft het financieel mogelijk gemaakt. Dat zijn natuurlijk ook de Rotary Zandvoort ook... en de gemeente Zandvoort hebben dat ook financieel mogelijk gemaakt... Dus kijken naar kunst of luisteren naar een gedicht of verhaal, het kan allemaal. Ja, een van die locaties uh, is trouwens het uh, Wapen van Zandvoort, hebben we begrepen, van Marco. Want uh, die gaat daar morgenmiddag uh, diverse gedichten uh, voor uh, dragen. Ja, dus, uh, vanaf vijf uur. Vanaf vijf uur tot zes uur, daar kan je terecht. En dan kan je Marco nog even een handje geven en hem een drankje aanbieden. En, handtekening. Uh, handtekening, precies. En vanmiddag kan je in ieder geval ook uh, terecht tot half zes... Tenminste, uh, het zal wel om. Ja, vijf uur is de laatste keer. Vijf uur kan niet de laatste keer. Dus Dit is bij uh, Jan Verstegen. Uh, Jan-Peter Verstegen, moet ik goed zeggen. De zangpedagoog uh, kan je terecht. Uh... Dan uh, Kwart over vier. redden we dat nog. Ja, kwart over vier en vijf uur. Dat zijn de laatste twee. Dan heeft hij een proeverijtje, Een zangproeverijtje En dan legt hij uit over uh, hoe het uh, zingen gaat. Dus de relatie zang, houding, adem en natuurlijk even zingen. Dat gaat hij allemaal doen. En dan maak je kennis met het zingen in een Core. En er is plek voor vier tot vijf mensen. Uh, dus uh, dat is wel leuk om met je gezinnetje daar naartoe te gaan. Of met een stel vrienden. En houd gezellig. Zeker, mm. zeker, zeker. Een proeverij. Ja, ik dacht even aan een andere proeverij. Ja, ja, uh, ja. Dat snap ik natuurlijk wel. Ja, ja ja. Uh, ja, ja. Goed, um, nou ja, ja. Dat stond voor het art dus het hele weekend uh, nog uh, hier. In Zandvoort. In Zandvoort. Ja. Dus uh, nou ja, ga lekker uh, genieten van uh, alle 21 locaties. Dan ben je even zoet, uh, Benno? Dat denk ik ook wel, ja. ja. Zeker, en die kaarten die kan je onder meer uh, vinden op uh, de ZFM app. En de app is uh, gratis te downloaden in uh, onder meer de Play Store voor uh, Android, hè, voor uh, Samsung en dergelijke. Ja. Dus dan kan je gratis downloaden en dan uh, vind je de laatste berichten. Dan kan je luisteren naar de radio. En ook nog meekijken naar ons. Oh ja, nee. Zetfm-live.nl ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Kan je ja. ook meekijken trouwens. Radio kijken Radiokeken. zfm livenl Kijk je live mee. Zonnige studio nu, gelukkig. Want de verwarming die staat nog steeds uit. Gelang want wij maar. moeten besparen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, de ja, ja we zijn zuinig. Hè. Zeker, zeker, zeker. Uh, verder nog uh, evenementen? Nee, uh, Oh ja, ik heb hier nog een, uh, een klein ex een, een excursie. Dat is voor zondag 30 oktober. Kan, want, uh, ja, Ik vertel het nu al, want je moet je verplicht opgeven. Uh, zou ik inderdaad bijna vergeten. Zeg, beleef de natuurexcursie, uitslapen en toch vroeg op... voor deze belevingsexcursie aan het begin van de wintertijd. Het gaat er bij deze wandeling op de dag van de stilte. Heb je het weer? weer en We hebben weer een dag... ...van de stilte om je zintuigen aan te zetten en je te laten verwonderen. Golpen door de aanwijzingen en kleine opdrachten van de gids... ...ervaren de deelnemers de rijkdom van de natuur... ...de wijsheid of de beslotenheid van de verschillende landschappen... ...de zachtheid van mos, de smaak van een zuurbes. Het wordt wel echt... Uh... Wat zeg je het weer mooi, het lijkt wel een gedicht. <laughs> het lijkt wel een gedicht. Uh, weet je, het wordt allemaal door het IVN Zuid-Kennemerland georganiseerd. Het begint bij ingang Bleek en Berg aan de Bergweg in Bloemendel. Uh, je moet je opgeven bij np zuidkennemerlandnl En daar vind je dit natuurlijk terug. En het is dus volgende week zondag, begint om 8 uur tot kwart over 9. Nou, dan kan je daarna ontbijt. Kijk eens aan, helemaal goed. Uh, dankjewel voor uh, de evenementen. Ja. ook na te lezen onder meer op onze CFM app en uh, op de Facebook. Hij wordt ook even lid van onze Facebookpagina. Of like hem in ieder geval. Daar zijn we heel erg blij mee. Bijna 2000 mensen zijn hiervoor gegaan. Dus, Zo, kon je nou gaan. dat is een behoorlijk aantal. Ja. Nou wilde ik nog wat zeggen. Maar Oh ja, ik weet het alweer. Want er is gescoord op Oh. Vergeet ik het bijna. En? Ja, SP Zandvoort staat voor. 1-0 is zojuist gescoord. Geweldig. Daarover horen we straks veel meer van Jan van der Leden. Maar we staan dus voor, daar uh, tegen wees per dag...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 since to me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 Maar al gingen we terug naar de jaren 70 met Delegation and Where is the Love. We gaan weer live schakelen naar Duintjesveld. naar Jan van der Leden. De wedstrijd van vandaag Jan tegen Wees. En ja, je had net goed nieuws. Ik had het al verteld aan de luisteraars, maar nog niet het hoe of wat van het doelpunt. Het was gewoon een heel mooi doelpunt. We hebben legio prachtige aanvallen. Heel, het wordt heel goed positiespel gespeeld. Er worden hele goede passes gegeven. En uiteindelijk is er dan eentje die goed werd afgerond. Kijk. Ja, die paast op uh, Salim en uh, die maakte hem keurig af. 1 e Helemaal goed, ja. Een, uh, niet, een niet te houden bal waarschijnlijk. Wat zeg je? Een uh, niet te houden bal. Nee, hij was onhoudbaar. Ja. Maar... Uh, twee kansjes gehad en dat waren echt persoonlijke fouten voor ons dat betreft uh, gaat het goed hoor. Maar wij hebben Daan Kerbouw op goal staan. Hè? Dus die houdt die bal keurig tegen. Zoals het hoort. Kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Ja. Dus, uh, nou ja, ja is, uh, is het overwicht. Uh, over, hoe, hoe heet dat? Uh, de, de sterkte van uh, SC Zalvoort uh, is uh, duidelijk te merken op het veld. Ja, ja dat, dat zei ik zei het in het begin al. Hè. We waren direct veelal in de aanval. En, ja. dus wij, wij houden de bal keurig in bezit. We hebben een heel goed gespeeld, wees komt nauwelijks aan de bal. We hebben geen, geen meter wat het uh, balbezitpercentage is hier, maar uh, als je dat zou moeten doen, zou je zeggen uh, 65, 35 voor, uh, voor ons. Nou ja, dat belooft uh, nog wat voor uh, de rest uh, van de wedstrijd. Uh, ja, jij houdt ja, hem uh, in de gaten, ja, hè? Ja, tuurlijk, ik blijf hier. Wij, wij hebben dit met het windje tegen, en is niet echt een harde wind, maar ja... Het speelt altijd een fijne rol. Ja, op dit moment... Uh... Het is toch steeds eerlijk, hoor. Ja, ja, ja. ja. En er wordt er ook een beetje, beetje eerlijk uh, gespeeld uh, op het veld vandaag. Ja, het was absoluut wel een hele leuke wedstrijd. Een klauwelijke scheidsrechter, Een klein pittig dingetje. Kijk, kijk, kijk. Dat ja. gebeurt niet vaak, uh, Jan, toch? Nee. Nee. nee die, die is een Jeetje. Dat het mee ja. En kunnen we er nog uh, aanmelden voor uh, de scheidsrechter van het jaar? Uh, ja. Voor uh, die competitie? Ja. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Die komt ietsje uitgrijven. Dus, nee, ja, die was toch? Of uh, Benno? Jazeker, daar ja, hebben we, we, we het vorige week over gehad, ja. Ja. ja. Je kan je favoriete amateurschijnsrechter aanmelden. We zijn, we zijn vorige week, vorige week trouwens, begonnen we bij de eerste thuiswedstrijd. met het vermelden van de wedstrijdballen. De Ja, en, uh, en uh, wie is vandaag de gelukkige? Uh, kost verloren vastgoed. Dat is... Uh, onze vriend Piet Pijper. Kijk. Helemaal goed van uh, Piet uh, dat hij uh, de bal uh, sponsort. Ja. Anders wordt het een beetje moeilijk voetballen natuurlijk. <laughs> Jan, zonder bal hè? Ja, dus We zitten natuurlijk vrij omhoog met ballen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, uh, straks uh, meer over de wedstrijd. We moesten je even ietsje eerder bellen... want uh, we hebben nog een uh, interview... wat we graag uh, nog uh, willen laten horen. Dus zo dadelijk uh, meer. Dankjewel, Jan, voor dit moment. Oké, okay. doei Oké, okay. hoi. Toi Lekkere Franse meedoeplaat is dit, hè? Je hoorde Poir en Flirt. Uh, lekker die uh, vakanties weer, weer uh, even terug, uh, natuurlijk. Uh, zeker, behouden. ja, lekker, lekker. Dus ja. uh, helemaal goed. Nou, vanmorgen hadden we weer een uh, uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoorts. Ben Zonneveld, uh, die presenteerde dat programma, had uh, weer een interessante gasten. Ja, zeker. En uh, ja, we hadden het ook uh, over uh, de lachende... De kikker. Ja dat, ja, ja, dat is Lenny Le, Nelly Lemmens. Zij is van de speelgoedvijver, de Lachende Kikker. En Ben Zonneveld sprak met haar en hij begon over de Sinterklaasactie. Uh, die... um, ja, oh, wacht even hoor. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Die vrouw, ze hou niet die, op Die, he. die platen die hebben we al gehoord. Ja. Zet hem even uit. Ja. Zo, en dan uh, komt inderdaad uh, Nelly over de Sinterklaasactie. Het is een jaarlijks ritueel, de Sinterklaasactie. Ja. Um, dat is buiten jullie andere werk om mee, of werk. Het is uh, het is stichting. De lachende, werk, ja. De, de stichting de Lachende Kerk en die bestaat uit heel veel, heel veel vrijwilligers. Um, specifiek Sinterklaasactie. Ja. Wat ga je doen en, en hoe gaat het werken? Oké, okay, nou het is inderdaad van de Lachende Kikker. Um, wij hebben uh, voor, voor Sinterklaas. Uh, heel veel nieuw speelgoed... voor kinderen die een zandvoetpas hebben. Uh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 heb, kan je, je aanmelden voor de Sinterklaasactie? Precies, Morgen. En ja, dus we hebben gewoon een, uh, een uh, via onze website kun je dus Sinterklaas, actie, Sinterklaas uitgifte uh, intypen en dan krijg je gewoon een formulier wat, wat je kunt invullen en dan uh, hebben wij op 7 november hebben wij die uitgifte en dan doen we altijd weer de scouting, dan hebben we echt twee lokalen vol met nieuwe cadeautjes staan. En de ouders die worden, zeg maar... Dus de scouting achter de manege, zat dat hè? Ja, precies. Dat, hoe heet die straat? Dus stellen maar eens, de, ja. Uh, Willy Borders, ah, Ja, ja. ja. Willy En dan uh, nodigen wij deze gezinnen, uit, de ouders dan uit. En dan doen we op met een tijdslot, zodat we niet iedereen tegelijk krijgen. En dan mogen ze gewoon shoppen. En uh, nou ja, dat is heel leuk, dat is dankbaar werk. En mensen zijn er heel blij mee. De Sinterklaasactie actie gaat echt over uh, nieuwe spullen, zeg je? Ja. Uh, doe je dan nog fundraising? Heb je uh, donateurs? Nou, we kregen altijd heel veel donaties. Uh, zeg maar met de makrele uh, Rokkerij kregen we met de bridge Club. de ruilwinkel. Daar krijgen we nog sowieso zo, zo, zo een donatie van. Maar door de corona, na nou, een aantal jaren, werd er natuurlijk helemaal niks georganiseerd. Dus wij droogden ja, het een beetje ja, op. Ja, ja.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 ik, uh, ik, ik wil daar wel aan, aan doneren. Hoe doe je dat? Oh, ja. Uh, ik naar de heb... website gaan. Ja, natuurlijk. <laughs> ik, dat ben ik vergeten. Ons uh, rekeningnummer. Maar misschien dat je uh, naast... Denk het niet. Ja, er in er, in geval, wordt, er al... wordt flink gekeken ja, Als je naar onze website... Dus google maar nou gewoon speelgoedvijverzantwoord in. Dan kom je vanzelf op onze website. Daar staat alles in over verjaardagen. Over Sinterklaas. Over speelgoed, Maar ook inderdaad uh, voor de naast. Want dat moet ik inderdaad zeggen. Er zijn mensen die in de maand december gewoon... Uh, uh, maar gewoon een paar tientjes overmaken voor de speelgoedvijver. Ja, weet je, dat is gewoon heel fijn dat we dat krijgen. En er wordt altijd bij de katholieke kerk en de hervormde kerk een soort oh. schoenendoos uh, of een schoen neergezet. Daar wordt in gedoneerd voor ons. Uh, de oranje School die helpt ons elk jaar. En... Uh,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 En daar zijn wij de hele... De remise gewoon. Ja, bij de remise, ja. ja dat... mond heet dat nog steeds Precies, de remise. Ja, maar het is ja remise Spaanland. We zetten het ook altijd allebei neer. Want de ene groep weet wel dat het Spaanland is waar het is. En andere is het remise. Daar hebben we meteen, als je het grote hek in komt... Links om de hoek staat nu Unit. Het heeft nu nog een hele uh, donkerrode en donkerblauwe kleur. Maar dan gaan we groen maken met een mooie kikker erop. Daar hebben we, ja...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 Ja, en dat is ook de bedoeling dat we wat samengewerken. Nou zijn wij wel de enige vrijwilligersorganisatie. Anders is allemaal, zeg maar, uh, mensen die echt bedoel. werken. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld, wij hebben uh, in twee weken tijd al twee kinderen heel blij kunnen maken met hun fiets. Want er zit, eh, uh, uh, Ecosol, uh, hoe heet die nou? E Ecosol, Juttersgeluk en... Ik ben even de naam kwijt. Oh, dat, stond, dat stond net hier. Maar in ieder geval, ja. daar is het in ieder geval waar je uh, mensen fietsen kunnen laten repareren. En uh, zij krijgen ook van handhaving fietsen die ze op kunnen knappen. En we hadden twee hele mooie twee kinderfietsjes. En ik had een aanvraag voor een gezin met twee oh. meisjes. Nou, weet je, dat is echt als je die kinderen van oor tot oor ziet lachen. En die, ja. die ouders blij. Weet je, dat is gewoon heel fijn dat we ook een heel nou, een fijne samenwerking met elkaar hebben. Om, uh... ja, je, je kan dus wat betekent voor elkaar. En dat is zeker in zo'n... Uh...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 Ja. en even, Mochten er mensen zijn die op maandagmiddag uh, twee uurtjes uh, graag even in onze winkel willen staan? Uh, weet je, met hoeve, want we willen namelijk ook nog op vrijdagmorgen opengaan, maar we hebben gewoon mensen nodig. Het, is, het hoeft niet elke week, maar het kan ook dat we genoeg mensen hebben dat we het één keer in de maand allemaal doen. Meld erbij? Dus, uh,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 wat een mooie initiatief uh, weer uh, in Zandvoort, uh, Benno. Jazeker. En uh, nou, ja, dat het maar uh, lang mag blijven bestaan, zullen we denken. Zeker. Dus uh, iedereen is uh, van harte welkom. En kijk ook eens uh, voor uh, meer info op uh, de website van de speelgoedvijver. Uh, uh, en dan kan je ook uh, doneren uiteraard aan deze mooie stichting hier in Zandvoort Nieuw Noord. Hè? Zijn is tegenwoordig gevestigd? Ja. Ja, wij noemen het inderdaad gewoon nog de remise waar ze zitten en, uh, uh, ja, daar vind je dan ook uh, de winkel van uh, de speelgoed uh, Vijver de Lachende Kikker. Dat was het interview van vanmorgen. Wij zijn met vanmiddag bezig en zo meteen het volgende uur.